12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De man die gisteren een Franse politiecommandant en zijn vrouw doodde... heeft ook een dreigvideo gemaakt. Daarin kondigt hij aan dat er de komende tijd meer geweld wordt gepleegd. De video van ruim 11 minuten is online gezet door het persbureau van IS. Volgens de doodgeschoten dader wordt het EK-voetbal in Frankrijk een kerkhof. In Rotterdam hebben enkele honderden mensen de slachtoffers van de schietpartij... in een homobar in Orlando herdacht. Ze liepen in een stille tocht naar het regenboog Zebra Pad bij Churchill Churchillplein. Een oversteekplaats in de kleuren van de homobeweging. Op het Churchillplein werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Gisteren waren er ook al stille tochten in Den Haag en Amsterdam. Er komen geen extra maatregelen tegen reclames in openbare ruimtes voor sekssites, dat heeft minister van de Stuur gezegd in antwoord op vragen van de SGP. Volgens de minister van Veiligheid en Justitie zijn er via de reclamecodecommissie genoeg mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de posters met seksreclames en ook kunnen gemeenten omstreden reclames bespreken met de adverteerders. In de Noord-Franse stad Lille zijn er aan het begin van de avond... wat kleine schermutselingen geweest tussen Russische en Engelse voetbalfans. Bij een café in de buurt van het station daagde een groepje Russen de Engelsen uit. Er vlogen stoelen door de lucht, er werd veel geschreeuwd... maar gevochten werd er niet. Morgen speelt Rusland in Lille tegen Slowakije en ontmoet Engeland Wales in het nabijgelegen lands. En vanavond werd er ook al gevoetbald. Op het EK in Frankrijk hebben IJsland en Portugal in saint Etienne zojuist gelijk gespeeld. Het werd 1-1 nadat de Portugezen de leiding hadden genomen. Eerder vanavond won Hongarije in dezelfde groep F met 2-0 van Oostenrijk. Alle landen op het EK hebben nu één wedstrijd gespeeld. Het weer. Op veel plaatsen droog vannacht. Morgen af en toe zon. Maar in de loop van de dag ontstaan er ook weer felle buien. Vooral landinwaarts kan het onweren. En het wordt morgen 18 tot 20 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 we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 Tal vez te da dinero y die poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero con mi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 25 jaar ZFM ZFM in Zandvoort En jij bent erbij www.zfmzandvoort.nl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 Get in, boy!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 I'm not jibica. me not play no identity. What is it the thing you ever made me feel, me, girl? Free. Cause anytime me whine and catch it, this to pull it up and put mm -hmm. it for repeat, girl. Up, up, me, up, up, up. me not touch a dollar in my pocket, can't nothing in this world ain't more oh, than yes. what you are. No you don't more than need. diamond, more than gold. As long as I can feel your body, make the beat just baby, take baby, baby. control. Oh, As long as I keep daring Free up yourself, get out of oh, control baby